Goedemiddag. Goed jullie allemaal te zien. Voor, mij, voor wie mij nog niet kent. Ik ben Martijn Rutgers. Sinds een maand pas de, de nieuwe voorganger van Oase. En um, ja, ik kan niet geloven dat het nog, nog maar een maand is. Want het, het lijkt alweer een paar maanden. Ik heb al zoveel mensen gesproken en zoveel dingen gedaan en, en dropboxen gelezen. <laughs> en... Um, ik ben eigenlijk al een paar maanden ben ik met, met God in gesprek. Want ik, ik wist dat ik heel graag in Oase aan de slag zou willen. En op een gegeven moment was het ook echt zo. En eigenlijk één vraag die ik de Heer vroeg is... Heer, wat wilt u voor Oase het komend seizoen? En eigenlijk hoorde ik elke keer één woord. En dat is het woord relaties. Ik denk... Dat de Heer wil dat we ons het komend seizoen gaan, gaan richten op het verdiepen van relaties. Allereerst het verdiepen van onze relatie met God. Ten tweede het verdiepen van onze relatie met elkaar. Elkaar echt goed leren kennen, elkaar echt leren lief hebben. Ondanks wat er ook gebeurt. En ten derde het verdiepen van onze relatie met de mensen om ons heen. Met deze buurt, met, met onze buren, met onze collega's. Verdiepen van relaties. En daarom doen we ook deze serie, Jezus ontmoeten. Want als we willen groeien in onze relatie met God, dan geloof ik dat we bij Jezus moeten zijn. Jezus zei, wie mij heeft gezien, heeft God de Vader gezien. Dus als we de evangelie lezen en we zien hoe Jezus mensen ontmoet en wat er dan met mensen gebeurt, dan geloof ik dat we daar ook heel veel van kunnen leren voor ons eigen leven. En daarom hebben we deze serie Jezus ontmoeten. En afgelopen zondag heeft uh, Theodor heeft de serie, uh, is de serie begonnen. En vandaag de tweede zondag. Even kijken, hoe doet hij het. Ik wil beginnen met een vraag. Hoeveel ben jij waard? Wat is jouw waarde? En waar laat je dat van afhangen? Wie bepaalt eigenlijk hoeveel jij waard bent? En weet je, je zult het waarschijnlijk wel gemerkt hebben. De wereld waarin we leven, laat ons constant merken en communiceert constant naar ons. Je waarde hangt af van wat je allemaal doet. Van wat je allemaal kunt. Van uh, de mensen die je kent, wat mensen van je vinden, wat mensen van je denken. Hoe je eruit ziet, dat is waar je waarde van afhangt. Dat is waar je identiteit vandaan komt. Laten we eens twee voorbeelden bekijken. Iemand ideeën wie deze man is? Steve Jobs. Hij is helaas al vijf jaar geleden op veelste jonge leeftijd overleden. Voor degene die hem nog niet kennen, dat is de voormalige CEO-directeur van Apple, Apple Computers. De oprichter en directeur van Apple. En ik weet nog heel goed dat hij op een gegeven moment... in een persconferentie de wereld liet weten... dat hij ernstig ziek was. En dat hij ermee ging stoppen. En ik weet ook nog heel goed dat in een paar minuten tijd... de aandelen Apple 6% daalden. Puur en alleen omdat Steve Jobs... Zich terugtrok. 6% van Apple aandelen dat is miljarden euro's. Eén man, Steve Jobs, was in de ogen van de wereld miljarden waard. Oké, okay, dat is het eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld. Een breezer. Wie heeft wel eens een breezer gedronken? Ja, ik heb dus nog nooit een breezer gehad. En Ik heb er ook geen behoefte aan, ik heb ik gezegd. Maar ik, ik kom bij de, de breezer uit omdat een aantal jaar geleden dit drankje in de dikke vandalen terecht is gekomen. Ik zal je vertellen hoe. Dat was een aantal jaar geleden: uh, werd bekend dat jonge meisjes, meisjes van 15, 16 jaar, zich lieten overhalen voor één breezer om met de jongen naar bed te gaan. Verschrikkelijk. Hoe duur is een breezer? 2 euro. Hoeveel was dat meisje waard in de ogen van die jongen? Niet meer dan 2 euro. Hoeveel was dat meisje waard in haar eigen ogen? Niets. Verschrikkelijk. Nou, laten we nog eens kijken naar een voorbeeld, maar nu van 2000 jaar geleden. En dan komen we bij Sageus. Ik wil het verhaal met jullie lezen. Um, dat kun je... In de Bijbel meelezen, er zijn Bijbels onder je bankje. En ik wil lezen uit Lukas 19, vers 1 tot 10. En je kunt het verhaal vinden op bladzijde 1652. 1652. <tot> Heeft hij het gevonden? Ja? Oké, okay, laten we het verhaal samen lezen. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Sageus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op. En zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus: haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haaste zich en kwam naar beneden. En ontving hem met blijdschap. En alle die hem zagen moorden onder elkaar en zeiden. Hij is bij een zondige man binnengegaan, Om daar zijn intrek te nemen. is nu ging staan en zei tegen de heren. Zie de helft van mijn goederen heren geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst. Geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem. Heden is in dit huis zaligheid, dat betekent redding, ten deel gevallen. Omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon van de mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken te redden wat verloren is. Nog een keer de vraag, hoeveel is Zaccheus waard? In de ogen van de mensen uit die tijd was Zacchaeus helemaal niets waard. En waarom? Hij is een verrader. Hij int namelijk belasting voor de bezetter, de Romeinen. De gehate Romeinen. En hij wordt er nog eens verschrikkelijk rijk van ook. En hij was niet zomaar een tollenaar. Nee, hij was de oppertollenaar. Dus hij was waarschijnlijk stinkend rijk. En hij was ontzettend corrupt. En hij wordt... Eigenlijk, door religieuze joden in die tijd, wordt hij als net zo zondig, als net zo slecht beschouwd als hoeren en dieven. En daar moet je zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven, want anders zou jij nog besmet raken ook. Dus hij wordt door iedereen gemeten, gemeden en gehaat. En daar komt nog eens bij dat hij ook nog eens heel klein is. Dus iedereen ziet hem over het hoofd en hij wordt ook nog eens ontzettend belachelijk gemaakt. Iedereen lacht hem uit, klein mannetje. En hij kan dus niet eens Jezus zien als Jezus Jericho binnenkomt. En daarom hij, klimt hij een vijgenboom in. Nou, een volwassen man met een beetje zelfrespect zou dat dus nooit doen. En waarom niet? Nou, in die tijd hadden ze niet een broek zoals wij dragen, maar hadden ze gewoon ja, een soort kleed, een jurk. En als je in een boom zat, wat gebeurde? Iedereen kon bij je naar binnen kijken. Grote schande. Maar Sergeës doet het toch. En waarom? Omdat hij geen greintje zelfrespect meer over had. Waarschijnlijk was hij gaan geloven wat andere mensen over hem zeiden. Namelijk dat hij niets waard was. En dan komt Jezus voorbij lopen. En ik kan me zo voorstellen dat Sergeës zijn nek uitsteekt om, om Jezus te zien. En precies op dat moment komt Jezus voorbij lopen en hij kijkt omhoog. Ik kan me ook zo voorstellen dat geest zich doodschrikt en zich probeert uit schaamte weer te verstoppen achter een vijgenblad. Trouwens, het klinkt bekend, hè? Uit schaamte je verstoppen achter een vijgenblad. Waar kwam dat nog meer in voor? Adam en Eva verstopten zich achter een vijgenblad. Is dat toeval? In ieder geval, Jezus van al die duizenden mensen ziet hem. Zaccheus kan zijn oren en ogen niet geloven. Jezus wil bij hem de gehate en verguiste tollenaar zijn. En hij springt uit de boom. Hij rent letterlijk voor Jezus uit. En hij zegt, kom binnen Rabbi, ga zitten. En meteen laat hij de beste wijn aanslepen. En zet hij een kok aan het werk om een drie gangen diner te maken. Waar zelfs koningen hun vingers bij af zouden likken. Jezus wil bij hem zijn. Jezus wil zijn vriend zijn. De grote vraag is, wat doet dit met de eigenwaarde van Zacchaeus? Alles. Het verandert alles. Het ene moment verandert hij van een gierige, schuchtere, onzekere tollenaar... in een blije, vrijgevige volgeling van Jezus. En daarom zegt, zegt hij ook in vers 8... Heer, ik geef de helft van mijn bezittingen aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, dan vergoed ik het viervoudig. Wa waarom doet zo'n geest dat? Dat is eigenlijk helemaal niet wat Jezus hem vraagt. Je leest nergens dat Jezus zegt, ik wil wel eerst dat je het geld aan de armen geeft. Minstens de helft. En dat je viervoudig vergoedt wat, wat je mensen hebt aangedaan. Waarom doet hij dat? Nou, ik geloof dat hij dat doet omdat Zacchaeus zich voor het eerst in zijn leven volkomen geaccepteerd voelt. Gekend. Geliefd. Onvoorwaardelijk. Zacchaeus weet gewoon dat Jezus hem door en door kent. Als zijn fouten en gebreken en zijn meest duistere gedachten. En Jezus houdt toch van hem. En dat breekt... De macht van geld over zijn leven. Opeens is geld niet meer belangrijk voor hem. Want hij heeft dat geld niet meer nodig voor zijn eigen identiteit. Eindelijk is hij vrij. Vrij om zichzelf te zijn. Vrij om lief te hebben. Vrij om anderen te zegenen. En daarom zegt Jezus ook in vers 9. Vandaag is er redding gekomen voor dit huis. Maar misschien denk je bij, dit horen, bij het horen van dit verhaal. Oh! Dat zou ik ook willen, dat Jezus bij mij thuis kwam. Denk je dat? Toen ik dat verhaal las, dacht ik dat. Ah, oh, als Jezus is bij mij thuis zou komen, dat zou alles veranderen. Dat zou in één klap ook veranderen hoe ik over mezelf denk. Dat zou ook in één klap mijn gebrek aan eigenwaarde genezen. En misschien denk je dat ook wel. Wie ben ik nou? Wat heb ik nou? Wat kan ik nou? Als je dat denkt, dan heb ik goed nieuws voor je vanochtend. En dat is het, het evangelie, het goede nieuws van Jezus. Namelijk het nieuws dat Jezus niets liever wil dan bij ons te zijn, bij ons te komen. En niet slechts op bezoek, nee, hij wil bij ons blijven. Sterker nog, hij wil in ons komen wonen door zijn heilige geest. In het laatste bijbelboek... Uh, openbaring, zegt Jezus het volgende. Openbaring 3, vers 20. Hij zegt, ik sta voor de deur en klop aan. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. In het Midden-Oosten was samen eten een teken van diepe vriendschap. Je at niet met je vijanden. Nee, je had alleen met mensen met wie je een relatie wou aangaan. Of met wie je al een relatie had. Laat dat eens tot je doordringen. Dat Jezus de Heer, de Alpha en de Omega, de Koning der Koningen, de almachtige Schepper van hemel en aarde, in wiens hand de sterren en planeten zijn als zandkoos. Die Heer noemt ons... Zijn vriend. Hij wil bij ons komen wonen. Sterker nog, hij wil in ons komen wonen door zijn Heilige Geest. En het enige wat wij daarvoor hoeven te doen, is te zeggen: Heer, ik heb u nodig. Red mij. Ik kan het niet en ik wil het niet langer alleen. Wilt u bij me komen? Wilt u in mij wonen door uw geest? Vergeef me, genees me, herstel me, maak me nieuw. En dan doet hij dat. Altijd. Ik heb hier een briefje van 50 euro. Vers van de pers. Vanochtend gepint. Hoeveel is dit briefje waard? 50 euro. Maar stel... Ik verkreukel dit briefje helemaal. Opnieuw de vraag, hoeveel is dit briefje waard? Hoeveel? 50 euro. Oké, okay, ik gooi hem nu op de grond. En met mijn vieze voeten stamp ik op dit briefje. Hoeveel is dit briefje waard? Oké, okay, ik maak er nu een grote scheur in. Hoeveel is dit briefje waard? 50 euro. En waarom? Omdat de waarde van dit briefje niet afhangt wat er allemaal mee gebeurd is en hoe vies dit briefje is. De enige reden dat dit briefje 50 euro waard is, is omdat de Nederlandse bank garant staat voor dit briefje. En de waarde bepaalt en de waarde erkent. En niets en niemand kan daar iets aan veranderen. Amen. Lucia weet al waar ik heen ga. Geen, geen kreukel, geen scheur, geen vlek kan iets aan deze waarde veranderen. Nou, zo is het dus ook met ons. Weet je, God, onze maker, heeft ons zo'n onvoorstelbaar grote waarde gegeven. En omdat hij de maker is, heeft hij de als enige recht van spreken. God is de enige die onze waarde echt kan vaststellen. En de waarde die hij ons geeft kan niemand veranderen. Ook al zegt ons gevoel, ook al zegt onze spiegel, ook al zeggen andere mensen iets anders. God zegt dat we waardevol zijn. En daar kan niemand iets aan veranderen. En die waarde is zo groot dat Jezus zijn eigen leven... Voor ons overhad. Volgende keer als jij twijfelt of, of jij wel echt waardevol bent. Of God wel echt van je houdt. Kijk naar het kruis. Het offer van Jezus is Gods bewijs. Eens en voor altijd. Dat jij waardevol bent en dat God van je houdt. Dat we geliefd zijn. Of we nu Steve Jobs heten. Of een briezen sletje genoemd worden. Of Sacheus zijn. Wie weet wat de naam Zaccheus eigenlijk betekent in het Hebreels? Iemand? Zaccheus betekent in het Hebrils zuiver, puur en rechtvaardig. Toen ik dat las, dacht ik, nou dat is echt bizar. Voor zo'n gierige, corrupte landverrader, die naam. Zuiver, puur en rechtvaardig. Hoe kan dat nou? En ik kan me ook niet voorstellen dat mensen om hem heen hem bij die naam noemden. Ik, ik, ik weet bijna zeker dat ze een of andere spotnaam voor hem hadden. Ze noemden hem niet Sageus, zuiver, puur en rechtvaardig, met, met wat voor gedrag hij elke dag weer liet zien. Maar weet je wat het mooie is? Jezus noemt hem wel bij die naam. Het eerste wat Jezus tegen hem zegt is Zacchaeus. Jij die zuiver, puur en rechtvaardig bent. Kom uit de boom. Vandaag wil ik bij jou zijn. En weet je, ik geloof dat, dat, dat Jezus dat doet, niet zomaar omdat Sageus toevallig Sageus heet, maar omdat Jezus hiermee Sageus' ware identiteit vo naar voren roept. Jezus brengt zijn ware identiteit naar voren. Niet die identiteit die andere mensen hem gegeven hadden, of die hij zichzelf misschien had gegeven. Die identiteit van corrupte landverrader. Maar die identiteit die alleen Jezus ons kan geven. Zuiver, puur, rechtvaardig. Vrienden, hoe kijken wij naar onszelf? Waar hangt onze identiteit vanaf? Van wat anderen ons... Vertellen wat anderen van ons vinden, wat anderen over ons zeggen. Of van wat anderen ons hebben aangedaan, of wat wij anderen hebben aangedaan. Of durven we naar ons te kijken hoe God naar ons kijkt in Christus. Want weet je hoe God naar ons kijkt in Christus? Opnieuw, dat is het goede nieuws van Jezus. Als wij Jezus onze Heer en Redder hebben gemaakt dan zijn al onze zonden, al onze dingen die wij verkeerd hebben gedaan, al ons pijnvolle verleden is weggedaan zo ver als het oosten is van het westen. Corrie ten Boom, een wijze oude vrouw, die helaas ook al overleden is, die zei ooit, Jezus heeft ze in de diepste zee gegooid en die heeft een bordje naast geplaatst, verboden te vissen. En in plaats daarvan geeft Jezus ons alles wat puur is, en rechtvaardig is. Zijn puurheid. Zijn rechtvaardigheid. En we mogen dat accepteren in geloof als een cadeau. Alsof het van onszelf is. En zo kijkt God naar ons in Christus. En weet je, als je, als je deze Bijbel leest. Als je vooral het Nieuwe Testament leest. Dan zie je van Matthäus tot openbaringen eigenlijk keer op keer benoemd wie wij zijn. Niet in onszelf of op basis van ons eigen gedrag, maar wie wij zijn in Christus. Wie we zijn in Jezus, door wat Hij voor ons gedaan heeft. En ik wil een paar voorbeelden met jullie laten zien, als ik mijn klikker kan vinden. Oh, daar. Wie zijn we in Christus? Dit zijn een paar voorbeelden, laten we ze samen lezen. In Christus. Zijn we het zout van de aarde? In Christus zijn we het licht van de wereld? In Christus zijn we een kind van God? Zijn we een vriend van Christus? Zijn we uitgekozen en door Christus aangewezen om vrucht te dragen? Zijn we mede-erfgenaam met Christus en delen we met Hem in Zijn erfenis? Zijn we een tempel van God en Zijn geest woont in ons? Zijn we verzoend met God? Zijn we heiligen? Zijn we Gods schepping, opnieuw geboren in Christus om zijn werk te doen? Zijn we door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd? Zijn we een zoon of dochter van het licht? En niet langer van de duisternis? Wauw. Laat dat eens even tot je doordringen. Dit is... Is onze identiteit in Christus. En ik geloof dat, dat daarom Jezus ons ook roept vanmiddag: Kom uit die boom. Kom uit die boom. Kom uit die, achter die vijgenbladen vandaan. achter je schaamte. En geef mij je valse identiteit. Alle, alle dingen waar jij je valse identiteit uit haalt. Zoals wat andere mensen van je zeggen of uit je werk. Of uit afgoden, of, of dingen die zondig zijn, verslavingen. En laat het achter bij het kruis. Ik wil bij je komen wonen. Ik wil in je komen wonen. Ik wil jou je ware identiteit geven. Want in mij ben ook jij sageus. In mij ben ook jij zuiver, puur en rechtvaardig. Geliefd. Nou, wat ik, wat ik wil doen als respons op dit verhaal, is als het goed is, ligt er een wit papiertje naast je, of zit je erop. En volgens mij ligt er ook een pen onder je billen. En wat ik wil doen, ik zou even wachten tot iedereen zijn wit papiertje heeft. Mocht het wat verderop liggen en niemand heeft een wit papiertje, geef het dan aan elkaar door. Heeft iedereen een wit papiertje? Ja? Oké, okay, luister goed. Wat ik nu wil doen, is even, even nadenken voor onszelf. Misschien even praten met God. En vragen, Heer... Wat geeft mij nou die valse identiteit? En schrijf dat voor jezelf op. Opnieuw, het, het kan zijn wat er ooit gebeurd is in je leven. En waar je je identiteit uithaalt. Of wat andere mensen over je zeggen. Of je werk. Of zelfs familie. Schrijf het op. En wat ik dan wil, is dat je het opvouwt. En hier aan het kruis bevestigt. En bij het kruis achterlaat. En weet, Jezus is voor die valse identiteit gestorven. Die is met Christus dood. En vervolgens mag je dit briefje meenemen. En op dit briefje staat jouw identiteit in Christus. Wie je bent in hem. En ik daag je uit om dit briefje dan op je spiegel vast te plakken, of um, boven je bureau, of boven je bed... En gewoon regelmatig te lezen, wie ben ik eigenlijk in Christus? Niet door wat ik allemaal doe of niet doe, maar wat Jezus voor mij heeft gedaan. Zullen we dat doen? Ik geloof dat er een, een lied wordt uh, gespeeld nu. Dus op het moment dat je klaar bent, breng het bij het kruis. En nog één ding, ik beloof, ik, ik ga die briefjes niet lezen, dus wees niet bang. Ik gooi ze na de dienst meteen weg. Dus je hoeft ook niet je naam erbij te schrijven... Maar als een daad, breng het bij het kruis en neem zo'n briefje mee aan de voet van het kruis. Oké? Okay?